11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Spaanse justitie heeft de schoonzoon van de koning, Juan Carlos... officieel in staat van beschuldiging gesteld. Inyaki Urdangarin wordt verdacht van grootschalige corruptie... waarbij hij miljoenen euro's aan belastinggeld in eigen zak heeft gestoken. Geld dat bedoeld was voor de stichting die hij leidde. Correspondent Rob Zoutberg. Ja, de vermeende corruptiezaak rond de schoonzoon van de Spaanse koning Juan Carlos is van een sneeuwballetje een enorme lawine geworden. Want eerst werd Iñaki Urdangarin uit zijn ceremoniële taken voor het koningshuis gezet. En daarna kreeg je nog eens publiekelijk via de kersttoespraak van Juan Carlos te horen dat hij zich maar bij de rechter moest verantwoorden. Maar vergeet niet, ook de koning zelf gaat niet vrij uit. Juan Carlos wist vermoedelijk al vier jaar geleden over deze corruptiezaak, maar hield de affaire de hele tijd verborgen. Op 6 februari moet Karin zich melden bij de Spaanse justitie om een verklaring af te leggen. De bouw van het zogenoemde Boegenwaldhek op een landgoed in Bentveld is voorlopig van de baan. De gemeente Zandvoort, waar Bentveld onder valt, zegt dat het kunstwerk, een poort, in elk geval de komende drie maanden niet wordt geplaatst. De bouw ervan veroorzaakt veel beroering, omdat het hek doet denken aan de toegangspoort van het nazi-concentratiekamp Boegenwald. De komende drie maanden gaat Zandvoort met alle betrokkenen praten over een oplossing. Volgens de gemeente wijkt het definitieve ontwerp sterk af van het oorspronkelijke ontwerp, waarvoor in 2010 een vergunning is verleend en is er mogelijk grond om de bouw te verhinderen. De groei is eruit. In de Rotterdamse haven over het hele jaar nam de overslag nog wel toe met 0,8 procent, maar in november is de groei stilgevallen. Dat blijkt uit cijfers van het havenbedrijf Rotterdam. De grootste groeiers waren de overslag van kolen, containers en grondstoffen voor landbouw en veeteelt. Het havenbedrijf Rotterdam verwacht komend jaar een gelijke omzet en topman Hans Smits is daarmee tevreden.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 AZ kan zich vinden in de beslissing van de KNVB... om het bekerduel tussen Ajax en AZ in zijn geheel en zonder publiek over te spelen. Directeur Gerbrand spreekt van een moedig en logisch besluit. Volgens hem is er geen beter alternatief. Het bekerduel werd vorige week bij een stand van 1-0 gestaakt... nadat een supporter, AZ-keeper Esteban, had aangevallen. Ajax legde zich gisteren onder protest bij het besluit van de KNVB neer. De belager van Esteban moet vanmiddag voor de politierechter in Amsterdam verschijnen. Er wordt onder meer verdacht van poging tot zware mishandeling. Het weer nog bewolkt, veel wind en buien. Eerst in het noorden, later in het hele land. En er is kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen geleidelijk minder buien en wind en een graad of 7. In het weekend blijft het wisselvallig en vrij zacht.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 Uh, happe, de laatste is uh, uh, tonijn, kreeft, aardappeltjes en, en sla weg. Ja, het is misschien jaloersmakend thuis. Maar het is, het is overheerlijk, gekookt door uh, Gerrit Greveling. En hij is uh, nog steeds de gast, net als uh, Mark Dullaert... bij deze laatste dagen van het jaar op één. Want gezamenlijk richten Caro, NTR en Fara uh, de blik op mensen... die het afgelopen jaar in het nieuws waren of er weer uit uh, verdwenen. Um, meneer Dullaert... We hadden het zojuist even over dat, dat, dat, dat koken verbroedert. En dat het natuurlijk uh, ja, ongelooflijk goed is. Ook, ook he, uh, gezien voor de jeugd. En ook um, uh, meneer Grevelink die daarbij opmerkte... Van als we nu niet beginnen bij deze jeugd... dan is er weer een generatie verloren. En dan is misschien al uw werk voor niks geweest. Ziet u het ook een beetje zo? Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is dat je het hebt over uh, voeding... maar ook uh, het drankgebruik, het uh, gebruik van sigaretten... dat je kinderen niet vroeg genoeg op kunt voeden... over wat verstander is en wat niet verstander is. Maar ook wat leuk... En goed kan zijn. He? Dus uh, ik denk, uh, hoe eerder je begint, hoe beter het is. En we hadden het zojuist over de kindermishandeling. Hè? De, die eigenlijk ja, ja. gewoon uh, een soort epidemie wordt zelfs uh, in Zeker. uw woorden. Welke rechten uh, van kinderen worden bijvoorbeeld nog meer geschonden in Nederland? Nou... Ander onderwerpen waar ik me ernstige uh, zorgen over maak, is uh, onder andere het nieuwe adolescentenstrafrecht. Hè, dus uh, wat besproken gaat worden. Uh, de plan van staatssecretaris Steven. Ja, dat. Of dat uh, uh, kinderen tussen 15 en 17 jaar, of die in plaats van twee jaar zelfs vier jaar gevangenisstraf uh, kunnen krijgen. Nou, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt gewoon: dat langer en zwaarder straffen helpt, gewoon niet. Dus dat is een van de dingen waar ik me ernstige zorgen over wat maak. Wat gaat u tegen dat kabinetsvoornemen doen? Nou, een van de dingen is, als je bijvoorbeeld kijkt naar Noorwegen en Zweden... bijvoorbeeld de Scandinavische landen, daar gaan, worden kinderen genezen in de gevangenis uh, opgesloten. En ik vind gewoon dat het kabinet ook wetenschappelijke inzichten... uit velelei uh, universiteiten binnen en buitenland niet zomaar naar zich neer kan leggen. En ik vind het gevaarlijk als het uh, bijna... Uh, uh, dit gebeurt om het zogenaamde aangetast gevoel van veiligheid. om dit soort maatregelen. door te is zetten. Het er, is het strijdig met de rechten van het kind? Dit is zeker strijdig met de rechten van het kind. Maar dat betekent dat het hele kabinetsvoorstel. helemaal niet door kan gaan. want wij zijn gehouden aan die internationale verdragen. Dat is een van de discussies die. in 2012 uh, zou gaan lopen. En uh, een, een ander onderwerp. Dus dat is het is slechts de strafrecht. Een ander onderwerp waar ik me ernstige zorgen over maak. is kinderen die. Uh, zonder geldere verblijfstitel, he. dus asielzoekerskinderen... die hier uh, vijf jaar en langer in Nederland uh, verblijven. Ja. De Mauro's. Uh, Mauro is een AMA, he. dus dat is, een, uh, een, uh, dat is ook Alleenstaande een... Alleenstaande minderjarige asielzoeker. Klopt, maar je hebt ook kinderen die met het gezin, met hun ouders... hier in Nederland zijn en die ook uh, vijf jaar en langer hier verblijven. Kijk, welke wat... zorgen maakt u zich over hem? Mijn zorg is, wij, uh, we hebben nu een onderzoek uh, lopen... en dat onderzoek uh, gaat uh, eind januari, begin februari uitkomen... maar de eerste inzichten die wij nu krijgen... zijn als kinderen langdurig onder druk staan... mag ik wel blijven, mag ik niet blijven... dat ze gewoon letterlijk schade oplopen, getraumatiseerd raken. En, en hoe kun je dat dan zien? Eetstoornissen, slaapstoornissen... nou, gewoon dezelfde verschijnselen, angsten... dezelfde verschijnselen als bijvoorbeeld oorlogskinderen hebben. Wij zien dat bij meer en meer kinderen gebeuren waar ik als kinderombudsman voor pleit, is dat tot nu toe is het zo... in het vreemdelingenrecht dat kinderen volgen de procedure van hun ouders. En ik vind gewoon dat het belang van kinderen vooropgesteld moet worden. Dus wij moeten gewoon individueel wegen, individueel kijken... hoe is het met die kinderen? En dat zou een recht kunnen zijn... of een basis kunnen zijn om... Te blijven, in ieder geval niet om ze uit te zetten. Maar toch nog even terug naar het adolescentenrecht. Want ja. uh, dat maakte we net niet helemaal af in mijn, uh, in mijn beleving. U zei dat is strijdig met de rechten van het kind. Het voorstel om adolescenten uh, strafrecht toe te gaan passen. Dus zwaardere straffen voor tieners. Ja. Simpel gezegd. Uh, wat kunt u daar als ombudsman onbo dan tegen doen? Behalve dan constateren dat het strijdig is met de rechten van het kind. Het is zo so dat. Uh, als kinderombudsman heb je een adviesfunctie richting regering en parlement. Ja, hebt u al en... geadviseerd, doe het niet? Wij hebben in een eerste brief hebben we aangegeven dat we een aantal punten zien... die onze zins niet kunnen. Ons formele advies gaat nu begin dit jaar komen. En dat luidt? Dat formele advies een grote uh, uh, uh, lijnen luidt is dat langer en uh, strenger straffen niet helpt. Dat wat wel goed is in het voorstel, en dat is ook het dubbele... dat is eigenlijk het, het, de contradictie in het voorstel... dat er gek genoeg wel rekening wordt gehouden met uh, uh, jongeren tussen 18 en 23 jaar... omdat ze zeggen, nou, de hersenen zijn nog niet volgroeid... dus daar gaan we een, speciaal, uh, een speciale strafmaat toepassen. Dus daar is men eigenlijk heel uh, verlicht en heel erg op het kind gericht. Ja. En op de jongere kinderen wordt een, jongere straf, een zwaardere strafmaat toegepast. Dus dat is heel... Mijn voorstel zoals het er nu ligt, moet van tafel, vindt u? Wat betreft het langer en strenger straffen, moet van tafel. Adviezen willen nog wel eens in een diepe, donkere la belanden. Dat is zo, maar ja, dan, uh, dan moeten uh, we moet mogelijk besluiten dat er niet meer wordt geluisterd naar een hoog college van staat. Dan moet er mogelijk besloten worden dat wij de internationale rechtsorde aan onze uh, laars lappen. Dat zijn dan de consequenties. Maar goed, ja, dan is het ook zo, god, dan, dan moeten we misschien daar uh, zo'n ratificatie van een kinderrechtenverdrag, misschien moeten we dat dan ook maar loslaten. Gewoon overboord gooien. Of, of, je, volgt of, de de regel, of je volgt de regels, uh, of je neemt de consequenties. En nu de taak om die lijn in ieder geval te volgen. Goed, um, u hoorde uh, eerder al een terugblik op het nieuws van afgelopen jaar. Uh, na tien hoorde u verslaggever Jan Pils al in Moerdijk. Bij uh, ChemiePak, bij de buurman van ChemiePak. Nu inspecteert hij het grote schoonmaak, de grote schoonmaak die bezig is... bij de resten van dat bedrijf ChemiePak. We staan hier op het terrein van, van ChemiePak. Uh, de neerslag die dus valt op het terrein, die moeten wij, uh, willen wij beheersen. En daarom zuigen wij het gevallen uh, hemelwater op... En dat slaan we op in tanks. Ik ben een beetje verder gelopen, echt op het terrein van chemiepak. Ik kom allerlei borden tegen natuurlijk. Verboden toegang voor onbevoegde. Er wordt hard gewerkt. Er rijdt allerlei gele vrachtwagens rond die water oppompen en... Man in witte pakken, dan denk ik ja, er is echt iets aan de hand, hè? Ja, er is hier echt iets aan de hand. Uh... En dat zegt uh, Roland Sommers, projectleider van het hele schoonmaken van dit terrein. Ja, inderdaad. Uh, het water wat hier valt, het komt nog steeds op het verontreinigd terrein terecht. En daar zitten dus, uh, dat kan belast zijn met chemische stoffen. En om de mensen die hier werken te beschermen tegen die chemische stoffen, uh, dragen zij beschermende kleding. Ja, wat als we even hier naar binnen lopen, in die hal... Dat, dat is niet toegestaan, oh, zoals je ziet. Maar ja. nou, nee, ja, ik dacht, u dus, bent erbij, dus misschien ja, mag ik nee, even kijken. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet, niet toegestaan. Daar zijn we juist hier nu voor, zeg maar. Oké, okay, want als ik hier naar binnen zou lopen, wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou, dan, is het, dan zou u blootgesteld kunnen worden aan stoffen. Uh, ja, en dat is niet goed voor uw gezondheid. Okay, maar ik kan wel naar binnen kijken. Ja. Ik zie een vrachtwagen, ik zie inderdaad een man met een wit pak en een helm op. Nou zijn we bijna een jaar verder, als ik hier op het terrein kijk... Het ziet er nog precies zo uit als dat het een jaar geleden was toen de brand voorbij was. Er lijkt nog bijna niks gedaan. Hoe kan dat? Nou, dat is uh, hoe dat kan. Uh, er is in de tussentijd wel heel veel gebeurd. Niet aan het terrein uh, zelf. Uh, eigenlijk is het op het moment uh, na de brand uh, is, uh, het bluswater... En de slurry die ontstaan zijn als gevolg van de brand, die zijn uh, verwijderd. En dat is eigenlijk de grootste operatie geweest om te voorkomen dat er grote milieurisico's ontstaan. Precies, maar echt in de grond heeft u het nog niet weg kunnen halen? Nee, in de grond hebben we het nog niet weg kunnen halen. Uh, wat is er namelijk gebeurd? We hebben in eerste instantie in januari, februari uh, de grote gehad van bluswater en het weghalen van de slurry. Uh, daarna heeft, uh, hebben we een marsroute uitgezet van hoe je deze operatie kunt aanpakken. Uh, het bedrijf zelf uh, is in de gelegenheid gesteld om... Dat die marsroute te volgen. Uh, dat zijn gewoon juridische procedures. Ze ja, zijn failliet gegaan, dus die kunnen niks meer doen nu. Exact, maar daarna was er natuurlijk nog een cura curator. Nou, die heeft ook de gelegenheid gehad uh, om dat te doen. Nou, en die, dat moment liep af op 15 oktober. En vanaf 15 oktober heeft de overheid zeg maar, het initiatief genomen... ...en zijn wij die marsroutes die we zelf hebben opgesteld... ...die zijn we de operatie wij aan het uitrollen. Oké, okay, dat is gemeente en provincie, want die gaan exact. uiteindelijk over de grond... ...en alles wat vervuild is. Nou ja, daar bent u voor om dat te doen. Gaat u nu heel snel aan het werk, zodat het dat in no time nou eindelijk dan weg is? Nou, we zijn al begonnen. Uh, u kijkt nu in deze hal. En die hal stond ook vol met slip en, uh, en bluswater. En met verontreinigde verpakkingen. Die moeten afgevoerd worden. En de volgende stap is dat wij eigenlijk vanaf 15 oktober... Uh, een aantal uh, uitvoeringsvoorbereidingen hebben getroffen... om feitelijk ook te kunnen beginnen met de chemische ruiming van deze locatie. En wat betekent dat echt afgraven tot aan het grondwater? Nou, er bestaat er twee delen. We staan hier op, op een bedonplaat, op verharding. Het uh, ja, zijn dus... gewoon stenen, dit. He? Ja, dit is, ja, dat, je dan kan we... het gewoon allemaal tussendoor. Dat noemen wij. Nou, dat loopt niet tussendoor, maar dat noemen wij verharding. En uh, wat ja. we dus gaan doen is, alles wat hier op deze vloeren staat, dus het gebouw, alle puinopen die u ziet, die worden zeg maar, vanaf januari, februari gaan we starten, om dat gewoon feitelijk ook fysiek weg te ruimen. Al het verwrongen staal wat je nu nog ziet, al die muren, alles wat er eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon niet meer uitziet, dat, dat gaat allemaal weg. Ja, als het goed is, uh, dan uh, in april en uh, mei, dan kijken we hier straks over een leeg terrein heen met daarop een betonplaat uh, en die gereinigd is zodanig dat we weer kunnen spreken van een, van een schoon terrein. En dan uh, hemelsbreed een paar kilometer ten noorden van Chemiepak in strijden boven het Hollands Diep. Wordt er met verhuisdozen. verhuisdozen van de nieuwe burgemeester van Moerdijk... Jacques Kleijs, die binnenkort in zijn gemeente gaat wonen. Maar ja, ten tijde van de brand bij Chemiepak... kwamen hier natuurlijk die, die grote donkere wolken over uw huis, hè? Klopt. Op 5 januari waren wij, zoals ze dat noemen, effectgemeente. En dat betekende dat de ramen deuren gesloten houden en luisteren naar de radio? Dat betekende dat inderdaad in de gemeente Strijden de alarmering ging... en mensen gewaarschuwd werden om vooral binnen te blijven. Heeft u zich ongerust gemaakt? Die momenten zijn er geweest. Omdat je natuurlijk niet weet wat er in zo'n rookpluim zit. Dat is echt een grote zwarte wolk ja, hier boven ja, uw huis. Het was nou hier niet boven mijn huis, maar het was toch wel een forse rookpluim, ja. En gelukkig wel wat hoger, dat zag ik inderdaad toen ook. Maar als dat dan van Moerdijk afkomt, van zo'n industrietrein en je hoort vervolgens dat het chemiepak is... Ja, dan wil je natuurlijk toch als burgemeester graag weten... wat voor stoffen er eventueel in zitten... Eh, als ze al gevaarzetting met zich meebrengen. Ja. Nu wordt u daar burgemeester in die gemeente. Uh, ik ben er net geweest, het is nog één grote chaos. En niet ja, ja. alleen uh, als je op de terrein bent, ja. maar ook van wie gaat dat allemaal betalen? Ja, nou, dat is gelukkig allemaal duidelijk inmiddels. Toch wel? Ja, moeilijk. Ik hoorde de... bedragen van tussen de 40 en 70 miljoen. Uh, nou, dat is helemaal niet zo verkeerd opgepakt. Want het gaat ook rond de 40 miljoen kosten. Ja, en wat betekent dat? voor de mensen die dadelijk samen met u in Moedijk wonen? Op zich niet bijzonder. OZP gaat niet omhoog? Nee, nee, nee. Belastingen, nee. hondenbelasting? Nee, het maar hier, het, het blijft natuurlijk een beetje een luchtballon. Want als ik zeg nee, men merkt er niks van... dan prikt men dat ook wel weer door. Want kijk, het, wij betalen als gemeente maximaal 9 miljoen. En daar ziet het nu naar uit. Maar uh, ook die 9 miljoen is natuurlijk geld van de samenleving. Dat ja, is een hele hoop geld. En als wij Chemiepak niet hadden gehad, dan hadden we ook heel veel mooie en goede dingen kunnen doen voor de gemeenschap. Dus indirect betalen burgers dit natuurlijk altijd. Sterker nog, komt het niet vanuit de gemeente dan. Precies, dan gaat het geld van het, van het theater, theater of, of de bibliotheek betaald. of noem maar op. Ja, betekent dat betekent dat, dat dat soort dingen niet door kunnen gaan. Nou, kijk, wij hebben een, een redelijke reserve. Moerdijk staat er niet slecht voor. Maar aan de andere kant zeggen we wel: van ja, dit is nu één incident. Het risico in een gemeente als Moerdijk, waar je vierde risicogemeente bent van Nederland... is natuurlijk vrij groot. Een herhalingsrisico zit er gegarandeerd in. Dus u gaat een potje maken voor uh, dit soort voorvallen? Ik zou willen dat er landelijk een regeling komt. Dus wij gaan er wel voor met anderen, met bijvoorbeeld provincie en waterschap... om te kijken of je voor dit soort risico's, die en geen enkele gemeente kan behappen zelf... maar waar je als gemeente natuurlijk ook niet veel aan kunt doen... Wij gaan er wel voor pleiten om daar landelijk in ieder geval een soort voorziening voor te treffen. Zodat als het zich voordoet, wij overigens hopen dat het niet die omvang krijgt van pak En daar zijn we natuurlijk ook wel met elkaar druk mee bezig. Maar dat er dan toch in ieder geval een voorziening is waardoor je niet alle reserves hoeft aan te spreken bijdrage was dat van Jan Pils in gesprek met de nieuwe burgemeester van Moerdijk... die dus gaat verhuizen naar een van de gevaarlijkste gemeentes in Nederland. Mark Durlaert, kinderombudsman. U bent ook voorzitter van Kids Rights en u vertelde daar straks... ik ga in het voorjaar naar president Barack Obama. Gaat u daar dan doen? Nou, het is niet, niet zozeer ik. Um, uh, de kindervredesprijs is door Kids Rights weer uitgereikt op 21 november. De dag naar de uh, rechten van het kind is dus uitgereikt... Aan een tiener, Kayleigh Mycroft uit uh, Zuid-Afrika. Een ongelooflijk moedig meisje wat voor de rechten van gehandicapte kinderen heeft gestreden. Ze heeft er onder andere voor gezorgd uh, en zorgt nog steeds voor... dat er 3000 kinderen per jaar naar school kunnen die gehandicapt zijn in uh, Zuid-Afrika. Dus dat is fantastisch. Ze heeft de uh, prijs uit handen van de Nobel Vredesprijswinnaar in de ridderzaal gekregen. En ze gaat nu in april, is er een Nobel-top. Er komen al die Nobel Vredesprijswinnaars bij elkaar, van meneer Gorbachev tot de meneer... Tutu, al die grote namen. En het is in Chicago, op 21 april. En uh, hoogstwaarschijnlijk, of er moeten nog natuurlijk weer allerlei andere onvermoede dingen gebeuren... zal zij uh, de president uh, daar ontmoeten. En uh, ik, ik sta daar gewoon nederig in de schaduw als, uh, als oprichter van Kidsweids. Maar het meisje is de held. En zal dus de president van de Verenigde Staten daar uh, ontmoeten... hoe belangrijk is zo'n kindervredesprijs eigenlijk? Ook, voor de, ook tegen de achtergrond van de rechten van het kind, zal ik maar zeggen. De, die, waarvan we eerder al zeiden, in 1989 officieel vastgesteld. Ja, het is eigenlijk een on-Nederlands fenomeen. Ik moet wel als punt van kritiek in Nederland in de pers... is er vrij weinig aandacht voor, maar de afgelopen twee uitreikingen... Heeft meer, hebben meer dan een miljard mensen wereldwijd uh, behaald. Dus dat is nogal wat. En wat is dan de impact? Nou, bijvoorbeeld de winnaar in 2006, een, een kindslaaf. die haalde uh, uit India die haalde alle voorpagina's van de pers in India... werd door de premier van India ontvangen. Daar was toen de uh, tijd Gordon Brown... die was toen nog minister van Financiën van Britannia, was daar op bezoek in India. Die hoorde dat via BBC World Service. Ontmoette de jongen, wilde de jongen graag ontmoeten. En gaf 200 miljoen pond aan de Indiase regering om kindslavernij af te schaffen. Dat over impact gesproken. Of het meisje. Dat in 2008 een Braziliaanse Mayra Avelaneves kwam op het vliegveld aan in Brazilië. Die dacht, god, daar komt vast een heel beroemd iemand aan. Ik zie zoveel mensen. Ik zie de president staan, maar het was voor haar. En zij heeft een staakt het vuren afgedwongen in de sloppen tussen drugslords en uh, tussen de... <tus> Politie, een blijvend staakt het vuren. Dus die impact, dus een kinderrecht hoog op de agenda zetten, die impact is heel erg groot van de Kindervredesprijs, Maar er gebeurde ook daadwerkelijk wat, en dat is heel erg. Uh... Mooi. En ik heb diep respect voor die jonge kinderen. Want als je in een positie bent waar je zelf helemaal in de knel zit. en dan toch te besluiten voor anderen op te komen. nou. Uh, ik wil het mezelf en de anderen nog eens zien doen. Zal die prijs dus naar Tot. Nederland komen, denkt u? Uh, de prijs. Uh, uh, het, het zou kunnen zijn dat het ooit een keer een Nederlands kind. of een, of een Belgisch kind. of een Duits kind. het zou kunnen winnen. mits je maar substantieel grote verschillen hebt kunnen bewerkstelligen. voor de rechten van kinderen. Wat zou dat in Nederland kunnen zijn? Ja, het afschaffen van mishandeling zou natuurlijk fantastisch zijn, maar... Ja, het, ik denk dat het, het, het, het moeilijke is, het moet een individuele daad van een kind zijn. En ik denk dat nog steeds helaas de problemen in ontwikkelingslanden... want het zijn vooral kinderen uit ontwikkelingslanden die de prijs winnen... die zijn daar zo groot. Maar ook de individuele daden van die kinderen zijn daar zo bijzonder. Ik denk dat wij daar zelf nog moeilijk aan kunnen tippen. Bijvoorbeeld ook uh, twee jaar geleden een uh, kindvluchteling uit uh, Congo op de vlucht... Kwam in Tanzania in de vluchtelingenkamp, onderweg vader doodgeschoten, moeder doodgeschoten. Komt in de vluchtelingenkamp met honderdduizend uh, mensen. Besluit om een soort zelf in elkaar geknutseld radiootje aan de kampinstallatie uh, te verbinden. En gaat gewoon een soort radioprogramma beginnen om kinderen en ouders te verbinden. Heeft duizenden kinderen en ouders met elkaar kunnen verbinden. En nu, vier jaar later, bestaat er een officieel radiostation die dat in Oost-Congo doet. Nou ja, dat zijn daden, dat je denkt, het is bijna kind overstijgt zichzelf. Dat is bijna boven menselijk. Dus uh, dat is de impact van uh, ja, de kindervredensprijs uh, van Kids Uits en van deze kinderen. En ik, en ik hoop vooral Rahal, dat voor kinderen in Nederland en andere westerse kinderen... dit soort kinderen een rolmodel kunnen zijn. Maar ik van baal, ik heb zelf ook drie jonge kinderen... dat ik denk, ja, ze mogen best van mij... Hoe oud zijn ze? Uh, 13, 16 en 10. Twee jongens en een meisje. En ze mogen voor mij best naar Lady Gaga kijken en alle anderen. Uh, en naar de Forza Holland. Allemaal prima. Maar... Dit zijn ander soort rolmodellen. En je kunt ook heel erg stoer zijn door op te komen voor andere kinderen. En dat is ook cool. En het is niet alleen met een vleespak voor de televisie en een liedje zingen dat dat cool is. Wat is een vleespak? Oh, dat is het vleespak van Lady Gaga. Daar is hij Wij kijken te weinig. Ja. Ja. Ja. Dat heb je met twee pubers thuis. En deze is meneer Greveling natuurlijk ook wel een rolmodel. Want die gaat op zoek op tv, dus ook te zien voor iedereen. Naar een vleespak? Ja, nou, bijna. Niet <lacht> per. <Meatpack. lacht> nou, in ieder geval, een nieuwe term voor een mij: een vlees een nieuwe vleespak. In restaurant, ja. Op zoek naar een nieuw restaurant. En daarin kunt u natuurlijk ook uw waarden een enorme overdragen. Op, uh, ik, op denk op dat buis. Je, ik denk dat je sowieso in ons. Ik heb er ook in mijn eigen keuken meegemaakt. Dus uh, afwasjes van de straat halen. Uh, in dit geval toebehorend tot een, tot een Mar Marokkaanse jeugdbende. Uh, en twee, twee komen bij mij binnen en uh, die, die pikken het op. Die vinden het leuk om te doen. En uh, na drie weken staan ze nog uh, met uh, uh, trainingspakjes te handelen in de. Ik denk wat gebeurt er nog in de omkledruimte. Ja. <laughs> dit en dat. En vijf jaar later. Als we het oppakken en ik stuur ze... dan is de ene top patissier bij. Een patissier in de buurt heeft een, een, de Nederlands kampioenschappen meegewonnen. En de andere is een monteur bij een, bij, een, bij een garage van een beroemd automerk. Maakt het u trots, dus, Dat u trots? Wat zegt u? Maakt het u trots? Ja. Dat u toch ja, denkt, als ik nou ergens trots op ben? Beetje. Ik ben heel trots op mijn koken, ik ja. ben heel trots op alles. Maar dat ik dit, dit door het koken dit erbij kan doen, dat vind ik geweldig. En als je zo, zo ieder jaar één of twee van die mensen op kunt pakken... en, en ja, wat is het verschil met wat die kale Rotterdammer doet? Herrie in de keuken, Herman de Blijker. Uh, Herman maakt veel herrie in de keuken. <laughs> en u iets minder? Ik kook wat meer. Nee, Herman doet het hartstikke goed. En ik denk dat Herman zich voor tv heel goed ontwikkeld heeft... Uh, die heeft Las Palmas, of misschien zijn restaurant heeft hij. Buitengewoon een mens wordt trouwens. Ja, ja, ja. en uh, ik, ik mag Herman heel, heel erg graag. Uh, en ik vind dat hij het voor tv ontzettend goed doet. Maar wat is, Alleen, wat is uw ik programma? Denk dat, ik denk dat mijn programma wat meer op het product gespitst is. Op de mensen, op het product, op het sociale, uh, de sociale bewogenheid eromheen. Overigens heeft Herman, uh, daar bleek natuurlijk ook, die jongens van de straat geplukt en hen laten werken. Ja, ja maar in... die komen in mijn programma ook niet voor, die jongens. Nee, dat nee. Gaat, die kant gaat u niet nee, op. Nee, dus ik noem gewoon even een praktijkvoorbeeld. Ja. Waar en, ik trots op ben. Wanneer uh, kunnen we u zien echt met, met, met uw nieuwe tent dan? Uh, men zegt, men, men zegt rond, rond, uh, oh, uh, met een nieuw restaurant. Ja, echt? Uh, niet, voor, niet voor 2013. Niet voor 2013? Nee, ah. ik heb 2012 uh, gekozen om na te denken en te kijken. En na 32 jaar, 35 jaar keuken, 32 jaar sterrenzaken... heb ik eens gedacht, uh, 6 tot 7 dagen in de week, 14 uur per dag, 18 uur per dag gedacht van dit en dat. En toen ik stopte... en het stond in een, in een landelijk blad... toen kreeg ik van... Um, uh, Sergio Herman, vanaf zijn vakantieadres... Uh, De andere op, op Ibiza, kreeg ik een... Uh, een mail toegestuurd dat ik absoluut... dat hij me verbood om... Uh, om, om binnen een jaar weer te beginnen. Eerst tijd voor jezelf nemen. En... Waarom zou je het nog willen? Wat ja. hebt u nog te bewijzen eigenlijk? Ik denk dat, je, dat als, je, als je in bladen als Goldmilo uh, uh, 25 jaar lekker Goldmilo 18 punten uh, sterren. dat je voor jezelf heel weinig meer hoeft te bewijzen. Ja, waarom zou je het dan nog doen? Uh, misschien zou je dat wel doen omdat ik het heel leuk vind. Blijft uw ster bij u? Is de, dus de ster, ster van blijft, u of is die, ster, die verbonden nou, die aan het ster, restaurant? Nee, de ster staat hier dus in vermeld, in de gids. De gids is opnieuw uitgekomen, Daar staat hij niet in vermeld. Nee. Maar de Michelin zegt van, ja, hou ons, hou ons op de hoogte. Dus als je weer opnieuw begint, dus in principe reis je... Mag u die ster er eigenlijk weer op plakken? Nou, dat, dat beslissen hun dus. Is dat dus. Ze komen komen kijken of je het goed genoeg doet. En of nee. je weer een ster wil. Ja. Ja. Ja. Dus het, dus het gaat om een totaalpakket, hè? Je kunt ook zeggen van, ik wil hem niet. Maar in mijn, oh. in mijn, in mijn gevoel uh, ja. reist hij met mij mee. Ah, dus dus is dat een van uw collega's... Altijd uitgaan van eigen kracht. Ja. Met, ja. of, met of zonder ster. Eén van uw collega's, hoorde ik laatst bij Kunststof hier op Radio 1... Ja. Dus met name me van ons schoten, maar die heeft zijn sterren ingeleverd. Bij de Michelin, want die wilde oh, gewoon ja. weer voor 15 euro een dagschotel gaan ja. serveren. En hij was dat publiek dat op die sterren afkwam, hoorde ik hem nou, vertellen ster, op ja, ster deze in, zender. Sterren inleveren gaat niet. Nou, Michelin zijn... geeft hem en die neemt hem weer af. Je, je... Hij heeft gewoon gezegd, ik wil ze niet meer. Ja, dat, dat, dat, dat is een... Uh, ja, dat kan. Nee, nee maar goed, dat kan. De, de achterliggende reden ja. was... ik wil dat, dat nouveau riche-publiek niet meer. Nou, ik Al denk... die opge... opge... Hoe zeg je dat nou netjes? Nou ja, u hebt een beeld dat thuis, dat, denk ik. Ik denk dat je dat zelf ook een beetje gecreëerd hebt. Kijk, de Michelin geeft soms uh, een, een heel mooi restaurant... waar je voor drie gangen voor 40 euro of zo een, een, uh, fantastisch kunt eten. Uh, geen, geen tafellinnen, gewone zaak. En dan, dan valt daar een ster. Ja. Dan wordt heel vaak gedacht van... Oh, nou, moet ik, nou moet ik meer gaan doen om die ster te behouden. Dat is niet ja. wat Michelin beoogt. Michelin zegt alleen, als je, op dat, als je nu daar gaat eten... voor dat geld, die, die kwaliteit... dan ja. heb je een hoger hoog niveau waardig voor je product voor je geld. Ja. Uh, alleen wij zelf willen graag altijd hoger op. Ja. het ging om uh, den dillaart uh, Dillegaard, sorry ja. in uh, ja in Limburg, in ja. Nut, uh, En uh, de ah, die... eigenaar Michel en uh, Suzanne Kagenaar hebben uh, de tent omgetoverd tot gewoon chez Michel, geloof ik. Ja. Of eten bij Michel. Ja. Nou ja, is het bijna hetzelfde. Ja. Met dank ja. aan Wendy, de eindredactrice... die dit allemaal zo snel heeft opgezocht even. Nee, je, kunt, je, kunt, oh, je kunt het ook anders zien. Kijk, de economische tijden zijn veranderd. En als jij, als jij met een éénsterrenzaak wat minder luxe... Uh, uh, een half uur buiten Maastricht dezelfde prijzen vraagt als dat je bij Beluga kunt eten in Maastricht... of bij een andere collega, één of twee sterren... Ja, dan zal men misschien niet meer in de auto stappen om daar naartoe te reizen. Maar dat is heel wat anders dan... Maar ik kan me het gevoel wel voorstellen dat je zegt... ik heb 10, ik 15 heb jaar heb ik op dat niveau uh, geleefd. Voor mij is het een tweede levensstijl. Ja. Ik, ik, ik ervaar dat als normaal. Alleen ik kan me heel goed voorstellen dat die druk zo hoog ligt. Dat die druk zo hoog, dat je zegt van nu, nu klaar en... Ik ben helemaal klaar. Dat komt meer voor. Hè. Alain Sanders, drie sterren in Parijs. Die zei met zijn 62 of 63. van ja, nu, nu wil, ik, wil ik terug naar af. Ondertussen heeft hij alweer een, een sterren gekregen en een tweede. Maar klaar naar af. Ik, ben, ik wil gewoon even goed koken. Waarom zou je niet gewoon goed koken? Dat gevoel voor u is nog uh, Zonder ver weg. Betaalbaar. En dan kijkt hij weer meneer Dullard aan. Het blijft toch ja, een beetje. Nee, ja, nee, ik, ik, denk, ik denk dat daar een hele grote markt is. <laughs> ik ben bekeerd, hoor. Ik ben Heel goed. <laughs> en uh, we hebben genoeg adressen uitwisselen wat dat betreft. Meneer Dullard, tot slot. Uh, uh, Obama lijkt me een redelijk hoogtepunt voor 2012. Zijn er nog meer? Um, ja, op Obama 21 april. Uh, ja, en ik zit. Uh, 2 februari nog bij meneer Desmond Tutu aan tafel. Ook ah. voor in, in verband met de kindervredensprijs. Ook niet de Nee, dat is ook om je op te verheugen. Maar wat ik, uh, wat ik belangrijk vind... even mijn kinderombudsman uh, uh, pet weer op. Uh, een van de nieuwe dingen in 2012 zal zijn... dat wij uh, gaan komen met een kinderrechtenmonitor in Nederland. En dat is... Nieuws. Om in en kaart dat... te brengen hoe het gesteld is met de is rechten van onze kinderen? Ja, dat is een officieel eik instrument En wij zullen dan gaan meten hoe het met alle kinderrechten in Nederland staat. En dat zal door de jaren heen gemeten worden. En dat is uh, heel bijzonder. En die komt een beetje halverwege het jaar? Dat komt uh, ergens rond 1 april. In 1 ja. april ben ik begonnen. En uh, dan een jaar na dato zullen we een officiële kinderrechtenmonitor krijgen. We houden hem in de gaten. Mark Duelaert en Gerrit Geveling, ik dank u zeer voor uw komst. Emiel Roemer heeft ons al eerder verlaten. Eh, wegens een ziekenhuisbezoek. Eh, morgen melden wij ons weer met eh, nieuwe gasten. en na half. Eh 12 gaat. Prem, in ditzelfde programma gewoon door met andere gasten. Ja, het eten is op Prem, sorry. Ja, dat, dat vind ik ook behoorlijk asociaal, Sven. Ik dacht dat we zo'n goede band hadden. Dat is ook, ook zo, maar ja. ja. Ik hoorde jou uitgebreid wild eten, laten in je bus. dus dat. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Luisteraars, ik ga straks praten met Kees Segers. Dat is de oprichter van Nu.nl. Maar met hem ga ik gewoon... Uh, hij gaat zo'n is zo'n rare originele denker. En ik denk, zo aan het eind van het jaar heb je behoefte aan dat soort mensen. En Sven, ik hoorde je vanochtend iets zeggen. En ik ga het van je overnemen. Dames en heren, hier is het Bourgondisch stemgeluid... van Jan van der Putten met het nieuws van half 12. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een overval in Oostzaan in Noord-Holland is een man zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen is overleden. De 65-jarige eigenaar van een taxibedrijf en zijn vrouw werden in hun huis overvallen. En of de overvallers in Oostzaan iets hebben meegenomen is niet bekend. De schoonzoon van de Spaanse koning, Juan Carlos, is door justitie in staat van beschuldiging gesteld. In Jackie Oren wordt verdacht van corruptie. Hij zou miljoenen euro's bestemd voor zijn stichtingen in eigen zak hebben gestoken. Er zijn weer net zoveel vuurwerkbrillen verkocht als vorig jaar. Zo'n 500.000 vorig jaar liepen voornamelijk kinderen oogletsel op tijdens Oud en Nieuw. En van alle slachtoffers werden er 26 blind.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 Goedemorgen luisteraars, ik praat in het laatste half uur... van de laatste dagen met mensen die me dit jaar geïntrigeerd hebben. Mensen die me geboeid hebben, rare snuiters. Vandaag praat ik met Kees Segers, een rare denker, oorspronkelijke man... oprichter van nu.nl en nou halve of driekwart kwart Met hen neem ik het jaar 2011 door. U kunt vandaag heel erg meedoen, met, want ik vraag u namelijk... wat is uw hoogtepunt uit de digitale wereld van 2011? Dus wat is uw hoogtepunt uit de digitale wereld... ...van 2011. Bel naar 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl... ...en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Kees Zegers, wat is jouw hoogtepunt? Uh, ik denk dat mijn hoogtepunt van het afgelopen jaar is dat... Uh, internet echt in de maatschappij is doorgedrongen... in de zin dat, uh, dat er een public, een public voice is ontstaan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de Occupy-beweging, uh, Arabische lente... dat zijn allemaal zaken die uh, eigenlijk versneld tot stand zijn gekomen. Of eigenlijk, ja, uh, er zijn gekomen doordat, doordat internet uh, ervoor heeft gezorgd... dat het heel snel de wereld in is gekomen. Is het internet of is het gewoon moderne telecommunicatie? Want... Tsingwe niet met een radiosender en dan bezette je een radio. Dus het is, het, het is gewoon... Het is moderne communicatie, ja, ja absoluut. En het, het, het, het volkse, want het verdienmodel van die moderne communicatie... zit in massaverspreiding. Iedereen wil zijn zakken vullen en daarmee nemen ze het risico dat... Ja, dat. Dat, <lacht> dat, dat, dat het omgekeerde. Kijk, wat ik je wil vragen... Ja. Iedereen zit, Hillary Clinton is hier geweest in Den Haag... Ja. En toen heeft ze een verschrikkelijk pleidooi gehouden voor internet hè, en de toegang tot internet. Ja. Dat is dezelfde Amerikaanse regering die Wikileaks wil aanpakken. Klopt, het is ook heel tegenstrijdig. Ze willen aan de ene kant uh, zogenaamd iedereen toegang geven tot internet. Ze hebben het over openheid en aan de andere kant is het natuurlijk Big Brother. Alle data die wordt opgeslagen. Uh, je hebt werkelijk geen idee wat, wat bedrijven als Google en Facebook van je weten. Dat is, ja. dat is veel en veel meer dan dat je denkt omdat ze namelijk achter de schermen allerlei verbanden leggen... Ja. Uh, op basis van sociale context bijvoorbeeld... zodat ja. ze weten, als ze weten wie je vrienden zijn... dan weten ze ook wat bijvoorbeeld ongeveer je inkomen is en dat ja. soort zaken. Dus de, er is zo ongelooflijk veel van je bekend... en ja, dat kan tegen je gebruikt worden. En het grappige is dat Google, kijk, iedereen zegt altijd... ja, die Chinezen doen zo moeilijk tegen Google... Google is gewoon een instrument in handen van de Amerikaanse geheime dienst. Dat zeg jij. Ik weet niet of dat waar is. Maar... Nou, als Google vindt dat het niet waar is... ik stel de vraag... Nou, is Google in handen een verlengstuk... van de Amerikaanse geheime dienst? Is dat een vraag aan mij? Ja. Ik denk dat... Uh... Dat, dat het zeker zo is dat, dat de Amerikaanse overheid... daar nauwe banden onderhoudt met dat soort bedrijven. Dat is, dat, is, dat is gewoon niet anders. Dus als ik China ben, dat zou ik ook zeggen. Ik beperk Google en ik laat Google op zijn knieën gaan. Want in de, in de, in de wereldmacht die nu aan het shiften is... is Amerika vergane glorie. En moet ik als nieuwe opkomende economie ervoor zorgen... dat niet allemaal bedrijfsgeheimen via Google verspeeld worden. Dus chapeau China. Ja, dat is een mening. Ja, maar hoe kijk jij dat niet, no? Het gaat om jouw mening. Ik wil, uh, ik wil jouw oorspronkelijke nee, dek ik, ik, ik ben voor openheid. Het gaat er niet zozeer om dat, dat Google verboden wordt. Het gaat erom dat, dat dat soort bedrijven... eigenlijk helemaal geen politieke invloed... Er zou helemaal geen politieke invloed moeten zijn. Ja. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dat geldt niet alleen voor Google. Dat geldt ook voor de tegenhanger Baidu in, in, in China. Er is, het is... Het is een gigantisch medium, internet. En uh, op het moment dat, dat dat soort media zo belangrijk worden... dan zie je automatisch dat, dat hele grote bedrijven... dus andere bedrijven dan, dan die mediabedrijven zelf... maar ook ja, politici en de politiek in zijn algemeenheid, de overheid... zich daarmee gaan bemoeien en gaan proberen om, ja. om de boel te manipuleren. Ja, en, en, en daarom dacht ik dat... We, voor mij uh, vind ik mijn, mijn, mijn internethoogtepunt eigenlijk... het feit dat... De, vind ik Wikileaks, toch wel... Ook dit jaar weer. Omdat uh, uh, uh, laat zien hoe uh, overheden zijn. Hoe wij, mensen die ons altijd normen proberen op te leggen, normloos zijn. Waar de waarheid is achter Berlusconi en achter allerlei dingetjes. Dus ik, ik, ik vind dat voor mij mijn digitale hoogtepunt. Ja, maar dan zeg je eigenlijk van dat de wereld, hè, dus de politiek, dat politiek, dat, dat het eigenlijk een beetje ziek is. Dat is, is toch ziek? Kees? Ja, nou dat is wel een interessant onderwerp. Ja, nou vertel. Hoe ziek vind jij de wereld? Ik vind de wereld krankzinnig ziek. Ja. Als je ziet wat er gebeurt is. Dus ik heb even een paar dingen bekeken. Uh, de dingen die gebeuren in de wereld op dit moment. Uh, met die eurocrisis. Uh, er worden ons dingen in de media verteld... door, door, uh, door afgezanten van allerlei hoge organisaties. Het IMF, uh, door... door, door uh, ministers die Europees met elkaar aan het aan het zijn... hoe het allemaal moet. Maar ze vertellen natuurlijk maar 20% van wat er werkelijk aan de hand is. Ja. Volgens mij is het allemaal veel erger. En volgens mij gaan we dat allemaal met z'n allen nog merken ook volgend jaar. Nou, Het erge is dat al die overheden in feite gezond waren... totdat die patjepeers van de banken er een rotzooi van maakten. En ze hebben, we, ons problemen zijn ontstaan omdat we ja, allemaal maar jij, geld jij van zegt, banken. Zegt, Ja, maar jij zegt de patjepeers van de bank. Ik denk dat het ook zo is dat de consument zelf... Uh, verantwoordelijkheid heeft. Op het moment dat jij naar de bank toe gaat en je zegt: Van ik wil heel veel geld lenen om een huis te kopen dat ik eigenlijk niet kan betalen. Ik wil een auto rijden die eigenlijk veel te duur is. Ik wil de vierde flatscreen in mijn slaapkamer hebben hangen. Ja, wie is dan schuldig? Is dat de bank of is dat de consument die gewoon vindt dat hij namelijk alles maar moet hebben en die nooit genoeg heeft? Ik denk dat die consument net zo schuldig is. Banken ik willen denk, geld verdienen. Ik denk dat jij heel erg gelijk hebt. Uh, maar aan de andere kant hadden we ABN, AMRO, ING en uh, leaseplan gewoon failliet moeten laten gaan. Nee, want dat is niet. kapitalisme. Nee, natuurlijk en niet. Uit, de uit de as zal de nieuwe Phoenix herrezen. Dat is kapitalisme. De een gaat dood ja. en de andere bank neemt het over. Ja, nou. dat, dat is heel erg... Ik vind het heel grappig wat je zegt. Alleen op het moment dat je een ABN, een ABN, AMRO en een ING kapot laat gaan in Nederland... Ja, omdat ze schuld hadden. Niet omdat wij nee, het hebben Nee, okay. dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Maar... maar het heeft niet zoveel zin om dat soort banken in dat stadium failliet te laten gaan. Op het moment dat je dat namelijk doet, dan is dan ligt heel Nederland op zijn gat. Uh, nee dan hoor, Want dan gaat op... Rabobank, uh, Triodosbank en uh, al die andere banken, die gaan dan in dat gat springen. Nou, Triodosbank zou misschien nog wel overleven, maar ik denk dat de Rabobank ook allerlei te goed heeft uitstaan bij ja. dat soort banken. En ik denk dat Nederland er niet bij geholpen is als we, uh, laten we zeggen, solitair, als, als land zijnde. Uh, dat banken die echte volksbanken, eh, ABN AMRO, in je g kapot laten gaan... want dan, ja, dan is iedereen zijn spaargeld kwijt. Dus ik denk dat dat, dat, dat, dat het heel verstandig is geweest wat het kabinet daar heeft gedaan... om dat te overeind te houden. Oké, okay, wat is je, internet die, je, je digitale dieptepunt dit jaar? Um, ik heb niet echt een digitaal dieptepunt dit jaar gevoeld. Nee. Annemie, goedemorgen, wat is jouw digitale dieptepunt dit jaar? dat hangt ook samen met het hoogtepunt. Ik was zo ontzettend bij met Wikileaks en de bijdrage die Rob Groongrijp heeft geleverd aan het uh, toonbaar maken van het filmpje waarin uh, Amerikaanse militairen uh, uh, journalisten en burgers onder schot nemen. Maar daar waren ze al heel erg lang mee bezig. En ik heb al vanaf 91 contact met Amerikaanse golfvolg golf veteranen. Ik heb zelf geen computer, maar ik heb vrienden in de vredesbeweging en in de kraakbeweging en die alles weten van computers. Dus ik kreeg heel veel materiaal van Amerikaanse golfoorlogveteranen over de wandaden die Amerika beging. Dus voor mij was WikiLeaks, oh, ik had, ik dacht, oh, we gaan winnen. De vredeskrachten gaan winnen. En toen maakte ik mee dat die jonge manning Gevangen. En ik vond die jongen zo moedig. Ik dacht, die heeft als stil klein ventje. Heeft hij daar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die hij had? Omdat hij een computerspecialist was. Omdat hij het hart op de goede plek had. En niet kon verdragen de wandaden die tegen uh, absoluut onmachtige mensen werden begaan. Dat dat naar buiten gebracht werd. Dus het is en je en hoogte en het dieptepunt ja, omdat Manning nu voor de rechter is? Ja dat zeggen we de zachte krachten van deze wereld zich sterk gaan maken voor deze jonge manning en de okay. hypocrisie van oh, de minister van buitenlandse zaken van Amerika mevrouw Clinton nog ze zwaarder onderstreept. En uh, dan, da, ze hebben Somski okay. aan hun kant, die zich ook hard gemaakt heeft. Dankjewel voor het bellen, ja. Annemie. Hartstikke ja. bedankt. Ja. Uh, uh, Kees, kijk, dit is weer. Uh, Annemie verwoordt ook een beetje wat ik heb. Ja. Uh, jij bent internetondernemer. Ben je ervan bewust, hè, want je doet heel veel via het internet, dat er iemand bij, dat Big Brother is watching you? Ja, daar zijn, we, daar zijn we ons natuurlijk continu van bewust. Ik zal je sterk te vertellen, ik heb, uh, ik heb een, een bedrijf wat data in beheer heeft voor een hele hoop uh, uh, grote uh, bedrijven in Nederland. Ja. En uh, wij zijn wel eens benaderd door een overheidsinstantie. En die hebben gezegd, wij willen al die data graag op schrijfje hebben. Kunt u dat even overhandigen? En toen hebben we gezegd, hoezo dan? Ja, dat willen we graag hebben, want uh, we vermoeden dat dit en dat aan de hand is. Toen hebben we gezegd, kunt u dat specificeren? Nee, nee, nee, dat hoeven wij ook niet. Toen hebben we een advocaat gebeld. Toen bleek ze dat natuurlijk wel te moeten doen. Maar voor hetzelfde geld geef je al je informatie uit handen. Dus ja, het is, het is, het is een beetje vreemd allemaal natuurlijk. Dus je, ja, als een internetondernemer heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid, ja. Ben je kwetsbaar daarin? Ik denk het uiteindelijk wel. Ik denk dat, dat uh, zolang er uh, mensen zijn die... Laten we zeggen in, in het duister leven en niet in het licht, zoals ik dat altijd maar noem. Dus, dus in de angst en niet in de liefde, zoals, zoals deze mevrouw ook net zei. Um, dan moet je wel altijd een beetje op je hoede zijn voor mensen die misbruik willen maken van, van de mogelijkheden die dat soort technologieën hebben. Dus dan doen. moeten we oppassen met terrorismewetgeving en zo. Want op grond van de terrorismewetgeving mag de overheid nu heel veel. Exact. Als je kijkt naar Amsterdam bijvoorbeeld. Op het moment dat je komt binnenrijden met je auto, dan word je gefilmd. Als je eruit rijdt, word je gefilmd. Uh, op het moment dat je, waar dan ook de wereld ongeveer op een vliegveld staat... dan word je binnenste buiten gekeerd. Dat zijn allemaal zaken die uh, niet altijd direct met terrorisme te maken hebben. Dus het heeft gewoon te maken met controle. Ja. Goedemorgen, meneer Fonk. Ja, goedemorgen. Met uh, Fritjo Fonk in Zeeland. Zeg het maar. Uh, mijn digitale hoogtepunt voor dit jaar was uh, de aanschaf van een iPod. Dus niet een iPad, <laughs> maar een iPod. <laughs> Ik ben, 60, ik ben 60-plusser en uh, uh, ik ging van het jaar alleen op vakantie en uh, ik kon tot mijn verbazing heel makkelijk zomaar contact maken op de camping, waar dan ook uh, bij een café, zo met mevrouw in het, uh, ja, veraf. En uh, dat was echt een hoogtepunt. Maar meneer Vank, u, u bent, als u 60 bent, heeft u de Walkman nog meegemaakt. ja, ja. Dan ja, is ja, de iPod ja. toch gewoon een moderne Walkman? Ja, als je 60 bent ben je toch niet zo ja, de oud? Ja, met je bandjes, hè. Dus ja, die heb ik nog steeds liggen thuis, ja. Ja, ja. En, en daar hebt u nu een iPod. En wat doet u met uw iPod? Uh, het, het nieuws uh, luisteren, nu.nl nieuw en, uh, <laughs> en, en de mail uh, checken, hè. Mail checken. En, oh, dat en is uh, de iPad, niet de nee, iPod. De iPod. De iPod touch, ja. ja. ja wel, wel, wel, dat is toch de iPad als u daar nieuws checkt en mails? Ah, is dat zo'n groot dingetje of zo'n klein dingetje? Zo'n zo klein dingetje, iPod. Oh, oh. Ja, dat, dat kan tegenwoordig ook, Prem. Ja, ja, maar wat en, ik dan niet de snap... De technologie maar... staat voor niks. Meneer van, kunt u me uitleggen? Ik heb nu, omdat ik zo'n Samsung Galaxy gekocht... Of, ...want mijn andere telefoon was echt helemaal weg... ...maar dan, ik vind het irritant om e-mail te lezen... ...want het is zo klein, je moet zo turen. Ja, maar ik heb een hele, ik heb een hele goede bril. Aha. Ja, Maarten, de regisseur, die hier zochtens ook, die heeft ook altijd zo'n hele goede rare bril op zijn neus. Maar dat vind ik zo lelijk. Oké, okay, uw hoogtepunt, dank u wel. Hartstikke ja, bedankt voor het. Ja. Kees, die ontwikkeling die er is. Hè? Hoe lang geleden begon je met Nu.nl? Dat is twaalf uh, jaar geleden ongeveer. Twaalf jaar geleden. Ja. Moet je nagaan hoe nu iedereen, hè, Rien Aertsbein, uh, uh, die vandaag de regie doet, mijn redacteur, zitten we in de auto terug van met de bus. Is het eerste wat je altijd gaat kijken op Nu.nl, wat het laatste nieuws is? En ja, altijd... dat, kijk, dat is het mooie van, van, van wat er op dit moment aan de hand is. De, uh, drie jaar geleden was het nog zo dat internet was beschikbaar was via een desktop, om het zo maar te zeggen. En wat ja. we nu zien, is dat internet overal, op elk gewenst moment uh, in je leven is. Ja. Um, er zijn, ik heb het vanochtend even gekeken, maar um, ik geloof dat 70% van al het internetverkeer zal in 2012 via mobiele, mobiele devices data, ja. gaan. Dus het betekent dat er een enorme verschuiving plaatsvindt. Het, het, het is gewoon op elk moment van, van de is bij je. Weet je wat erg is, Kees? Ik, ben, ik, ik, ik, wil, ik wil altijd ook zo'n koe zijn die als laatste iets aanschaft. Maar ik heb, nog, ik heb dus een laptop. En ik vond mezelf al geweldig dat ik in de trein kon werken en zo erbij. En Barbara van der mijn eindredacteur, die heeft de iPad. En die schroot overal met dat ding. En nu langzamerhand denk ik... I, dat is toch nog beter dan de laptop. Dus ook ik die me verzet als een ware Asterix. Maar zeg, hoe om... komt het dat jij je verzet? Omdat ik... Uh, uh, ik word een beetje moe van steeds die ontwikkelingen... Ik word er echt moe van, ben ik nauwelijks gewend. Aan het een moet ik alweer naar het ander. Ik ben een oude man, ik word 50 volgend jaar, Kees. Ja, je bent wel oh, oud aan het uh, Hoe oud ben jij? Ik ben pas 42, ja. dus ik voel me ja. nog heel jong. Ja, je bent, uh, je, trouwens, even luisteraars. Uh, je hebt het boek geschreven, Kees Zeger Startkapitaal. Wanneer is dit boekje uitgekomen? Dat is uh, ongeveer twee maanden geleden uitgekomen. Te hoeveel zijn er al verkocht? Mm, ongeveer 8000. En deze is overal verkrijgbaar? Die is overal verkrijgbaar. Oké, okay, om het commissariaat voor de media een beetje gek te maken. Het boek heet dus Startkapitaal verkrijgbaar op internet... bij de betere boekhandels. Correct. En er zijn, wat ik heel erg leuk vind... vaak geestig, dan weer diepzinnig... de oprichter van Nu.nl deelt zijn geheimen. Maar luisteraars, eh, ik moet er bijna een foto van laten maken. Het zijn van die korte tekstjes met illustraties. Eigenlijk wel, Kees, oh. uh, uh, uh, uh, Jeroen, je moet een foto maken van het boek. Is, dit is echt, echt wel een beetje een, een, een soort ja uh, toiletboek ja toilet het is een playboekje zoals ik het zelf noem ja ja dus en dat playbook, met, uh, is ja. ook een goede ja. analyse ja. goedemorgen oh, even open. <laughs> goedemorgen mevrouw Duiker hallo goedemorgen um, ik ben het ontzettend met jullie tweetjes eens dat um, de, dat WikiLeaks dat is fantastisch Kom maar, wat fantastisch. Het is doodgriezelig dat ze die man nu jagen, opjagen. Dat zegt iets over de regeerders die dus dingen geheim willen houden. Ja. En de andere kant, mijn dieptepunt met dit gebeuren met internet is... dat ik verplicht word door de overheid om gebruik te maken van het internet... om een btw aan te geven terwijl ze zelf... Als maar storingen hebben bij, het bij de overheid de dingen niet goed kunnen afschermen. Ik ben als ik gegevens invoer, dan kan de overheid niet garanderen van dat komt niet ergens anders vandaan. Nee. Dat vind ik kwalijk. Ik vind het ook ja. slecht. En, uh, en ik moet dus nu, want jullie zijn 50 en, en, en nog wat... en ik ben 71, en ik ben dus nu verplicht om een cursus te gaan doen... om dat um, allemaal te leren, terwijl meneer Donner heeft gezegd... doe het maar op papier, dat doe ik ook, want dat is veilig. En nee, dat ik, ik ben, echt... ik, maar weet u wat het mevrouw Joke, Het is echt heel grappig. U, u, het, is, het is uit mijn hart gegrepen, maar toen ik via internet die aangifte ben gaan doen... Ja, Toen merkte ja. ik wel dat het heel veel beter en sneller is. En ik kan het s'nachts doen en dan even nog digitaal ja. opsturen. Terwijl ik dan altijd vergat om die envelop weer op de bus te zetten. Het ja. is wel gemakkelijker. Ja, maar het is ook zo dat men, die een beetje handig is, kan al gezellig meekijken hoe het zit met het inkomen. En dat de belastingafdracht. Ja, en op en dat kan ook mijn papier Dat vind ik dus. Absoluut niet kunnen. En ik vind ook niet dat de overheid je dat dan moet kunnen verplichten. Mm -hmm. Ik vind dat je die keuze moet krijgen. Ik het ben zo. het met meneer Donner eens. Ik doe het op papier. Want ja, dan kan in ieder geval niet iedereen erin kijken. <laughs> en of ik doe het met de computer. En dat moet ik dan willen ja, leren. Maar nou, kijk, ook, mevrouw Juke dank u wel voor het bellen. Maar kies, wat mevrouw Juke vergeet is ook de papieren... Uh, dinges wordt uiteindelijk digitaal bewaard. Uh, dat wordt ook digitaal bewaard. Daarnaast is het zo dat, dat het met de onveiligheid van het internet... uiteindelijk nog wel meevalt. We hebben natuurlijk uh, een probleem gehad met de certificaten afgelopen ja. jaar. Waardoor, uh, ja, waardoor er wat uh, op straat kwam te liggen. We waren niet helemaal zeker was of je nou wel op de juiste website was... de juiste infoformulier. Maar over het algemeen is het internet wat dat betreft redelijk veilig. Dat is niet zozeer het probleem, denk ik. Oké, okay. Compliment voor Kees Segers. Nederlandse banken failliet laten gaan. Zou ons in grote problemen brengen. Hé, hey Beppi. Dit is een mail van Beppi. Snap niet hoe Prim ooit aan zijn bul gekomen is. Het mooie van internet is wel dat wij hier Prim elke dag op zijn woorden kunnen afrekenen. Advies voor 2012. Zoek een andere baan. Ik ga het erin vinden. Het hoogtepunt van de uh, kleindochter en het dieptepunt. Maar dit is niets digitaals. Dieptepunt Dat de jonge VVD'ers. Niet doorhebben dat het hele sociale stelsel wordt afgebroken. Kees, je bent ook een vrij sociale man. En um, wat ik dus niet snap is... is internet nou goed voor onze solidariteitssamenleving of niet? Nou, ik denk absoluut. Als je kijkt naar wat er op dit moment in de hand is in de wereld... is dat de wereld steeds kleiner wordt. Op het moment dat er ergens iets gebeurt... door sociale media en Twitter zijn we meteen op de hoogte. En... Uh, ik denk dat, dat, dat met name door, door wat technologie ons biedt... en wat internet ons biedt... kunnen we uh, zaken als een Occupy en een en, en Arabische Lente... dingen die daar gebeuren, dat is zo dichtbij gehaald. Uh, dus ik denk dat het heel erg goed is. Oké, okay, maar je zondert je meer af. Want uh, kijk... Uh, nou, hoezo kijken, je nou, ik zou je meer zeggen, op? wij kijken elkaar nu in de ogen. Ja. En nou, dit... dat kan ook via internet, hoor. Je kan gewoon uh, via videochat kan je realtime met elkaar praten. Dat is, ja, dat maar is dan, zit je, dan zit je online achter een scherm. Uh, het, het, ja, maar het, het, als jij nou in Australië zit en ik zit in Amsterdam... dan is het toch fantastisch dat we op die manier kunnen communiceren met elkaar? Nee, want Waarom het niet? is gespeend van de warmte van de blik. Ik zeg, mijn beste vriendin woont in Suriname. En we zijn al honderd jaar vrienden. En dan hebben we altijd geprobeerd, oké, okay, we gaan mailen. We gaan niets te midden, terwijl als we elkaar zien... Zitten we tien uur met elkaar te kletsen tot, tot, tot ver in de ochtend. En ik bedoel, het heeft gewoon te maken dat ons contact gebaseerd is op de blik. Dat je ook de non-verbale communicatie van iemand kan meenemen. En nu zie je mensen op al die kranten sites. Maar, maar ik wil, ik wil niks tekort doen aan, aan persoonlijk contact. Persoonlijk contact is natuurlijk het allermooiste aller, aller wat er is. Ja. Dan, dan voel je ook de energie van elkaar. Ja, zoals nu. Ja, ja nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Alleen het is, het is voor de meeste mensen niet mogelijk om elke week over de hele wereld te reizen met een vliegtuig nee, dat is... uh, om, om elkaar te ontmoeten. En uh, nu zijn er media waarmee dat gewoon ja, gefaciliteerd kan worden. Ik vind dat prachtig. Ja, oké. Okay. Ik schrijf, schrijf maar bij je. Wat is het nadeel daarvan? Nou, ik, het, toen ik sms ontdekte, een jaar of acht geleden, stuurde ik iedereen met kerst een smsje. Vrolijk kerstfeest. Ik dacht, leuk. Ja. Nu kreeg ik op kerst van bijna 1600 mensen sms'jes. Ja, dat kerst. komt omdat je zo populair bent. Denk. Nee, maar het gaat er dus om. Dan, dan, dan antwoord ik maar niet meer terug, want dan wordt het zo goedkoop. Ja. Dan wordt het echt zo groeps sms, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. En nou, dan, dan, dan, dan denk ik van wat is er nog oorspronkelijk aan? Nou ja, je kan ervoor kiezen op het moment dat je zo populair bent. Dus jij kan je Leek. kiezen om gewoon vijf mensen... Nee, maar niet iedereen heeft 1600 uh, nou, vrienden, toch? Ne, okay, ik ja, heb ze niet. Oké, okay, maar mijn telefoonnummer is ook niet geheim. Misschien is dat het. En ik inderdaad. Maar goed. Volgens mij vind je het best leuk dat je 1600 S&M ik doe me altijd goed als mensen dat sturen. Rien arts vindt dat kerstkaartjes ook allemaal worden ingevuld. Nee, Rien Arts stuur maar een keertje nog een kerstkaartje. Raymond, goeiemorgen. Goeiemorgen, Prem... Kijk, ik ben zelf ook uh, zestiger en uh, ik moet trouwens wel zeggen dat alles wat je gebruikt tegenwoordig, de hele e-wereld, alles, men weet alles van jou. Niet alleen uh, je banken weten alles van je. zodra je ergens op aangesloten bent, dan weet men meer van jou. Hoe weet jij Want dat, dat Raymond? Raymond, hoe, zegt... hoe weet jij dat? Nou, dat... Dat, dat zie je toch zo, dat weet je toch zo, net nee, dat wat jullie net ook zeiden. Nee, man, kom bij mij, moet je onderbouwen. Kees legt net nou. uit dat internet niet zo onveilig is als je denkt... dat je wel met Google en Yahoo getrackt kan worden... maar dat is via IP-adres en zo. Maar over jou als persoon, ik dan weet, moeten we, ze toch... Laat me een voorbeeld. Ja. Laat me een voorbeeld geven. Ik krijg informatie van een grote supermarktketen... en die weet gegeven ogenblik, omdat ik een bepaald kaartje gebruik... wanneer ik mijn inkopen doe... Dan weten zij een bepaald koopgedrag van mij. Ja. En ja. ik krijg wat informatie toegestuurd. Dat is ja. voor mij al een van de bewijzen. Men weet gewoon bepaalde producten die ik regelmatig koop, Ja. die worden steeds naar mijn bus toegelaten. Sorry, Kees, ik heb Wat deze meneer zegt, dat klopt helemaal. Het, het is gewoon zo dat, dat alles wat ze ongeveer over je te weten zouden kunnen komen, dat weten ze. Al die data wordt opgeslagen, die wordt met elkaar gekost, om het zo maar zeggen. Die wordt met elkaar in verband gebracht. Maar dat wil niet zeggen dat het internet onveilig is per definitie. Het ja. feit dat, dat al die informatie opgeslagen wordt, dat is niet hetzelfde als dat internet onveilig zou zijn. Juist, yes, want Raymond, nog voordat er internet was... had je al bij ketens dat je kortingskaarten kon hebben... en dan werd het ook geregistreerd. Was het niet via de digitale snelweg, maar gewoon in papieren... en dan kreeg je een brief thuis. Hallo Prim, we hebben de, de leverworst in de aanbieding. Maar ik vind het, ik vind het echt niet zo erg, hoor. Ik bedoel, daar, wat ik wil zeggen is dat we leven in een, gewone, een hele andere, uh, andere era... en daar moeten we gewoon mee leven. Mijn hoogtepunt als 60-jarige, kijk, ik noem mezelf een e-opa. E-opa betekent, ik, uh, ik, ik ben al digitaal vanaf het allereerste begin. Um, ik heb, mijn hoogtepunt is dat ik leeftijdgenoten van mij zo ver heb gekregen... om digitaal bezig te gaan, cursussen te gaan volgen. En wat zie ik dat die leeftijdgenoten van mij op plotseling op Facebook verschijnen. Nou, dat is van mij 2011 mijn hoogtepunt geweest. Nou, geweldig Raymond, dankjewel. je uh, wel. Uh, uh, uh, ik krijg hier een... Ik weet niet wat ik hiermee doe. Kees, Trombosendienst is de enige instantie... ...die gegevens niet digitaal wil geven. Pierre, en beller vindt dit maar stom. Ja, ik wist niet eens dat er een trombose dienst was. Uh, uh, uh, uh, uh, Kees, we moeten ver... Wat verwacht ja. je voor 2012? De tijd vliegt, is al 11:54. Dus... Uh, wat verwacht ik voor twee? Ik denk dat, dat, dat we een. Uh, we hebben economische een economische recessie. Ja, ik, ik denk dat we een jaar tegemoet gaan wat uh, nog veel turbulenter en chaotischer zal zijn dan 2011. Als je kijkt naar wat we in 2011 hebben meegemaakt met die eurocrisis, volgens mij is dat alleen maar een voorproefje voor wat nog komen gaat. Uh, als je kijkt naar wat er in Iran op dit moment gebeurt, ik vanochtend nog even op het Net uh, een beetje lopen gluren. Ja. Um, ja, er zijn toch wel hele grote aanwijzingen... dat, dat de Verenigde Staten uh, a, ja, uh, toch wel een soort excuus gaat proberen te zoeken ergens om, om, daar, om daar echt wel militaire actie te Ze hebben geen paisas ze hebben geen geld. Iemand anders gaat het moeten ja, doen. Ja, maar goed, uiteindelijk zit Amerika daar toch wel achter, denk ik. Trouwens, jij zit ook veel in Argentinië, Zuid-Amerika. Brazilië is nu al de zesde economie van de ja. wereld. Uh, verwacht je dat die Zuid-Amerikanen ook steeds meer uh, macht zullen krijgen? Ik denk dat die op dit moment, uh, militair gezien, niet zo heel erg veel macht uh, zullen hebben. Ik denk dat, dat, dat we eerder naar China moeten kijken, en, en ja, Rusland natuurlijk. Dat zijn landen die die, uh, die het aankomend jaar denk ik meer impact zullen hebben. En ja, economisch gezien is, is Brazilië een land waar je natuurlijk heel erg goed te investeren, te investeren valt. Waar moet ik naartoe verhuizen als ik uh, veel geld wil gaan verdienen volgend jaar? Ik denk dat je dan uh, naar bijvoorbeeld een land als uh, Brazilië zou moeten gaan. India? Dat hangt er vanaf wat je kan, hè? Maar ik, als ok. ik naar jou kijk... dan. Denk ik <laughs> nee, <laughs> nee, nee, nee, maar voor in de internetbusiness... <laughs> ik kan vreemdelen, kletsen hoe mijn Maar voor de internetbusiness... Ja, China. Ik denk dat, dat, dat daar ongelooflijk veel gaat gebeuren. Ja? Dat, daar, daar wonen zo krankzinnig veel mensen op. Op het moment dat je daar eh, maar iets goed doet... Dan, dan, dan ben je al tien keer groter dan in Nederland. Maar alleen met tegenlagere bedragen. Ja, en het probleem is dat het geld moeilijk het land uitkrijgen is. Wat te kost dat boekje is. van jou? Dat kost slechts 14,95. 1495. dat gaat gaat dit is China zou worden verkocht. zo het 1 Rimibi of zoiets kopen. Want mijn ja. boeken zijn daar uh, betaald minder voor. Ja, daarom geef ik het ook niet in China uit. De <laughs> <laughs> Kees Tegers, ik dank. je. Ik wens je een ontzettend mooi jaar. Je bent trouwens oom geworden, hoorde Nick van Fatima. Dat ik ben je... uh, de 25 e op kerstnacht oom geworden. Of in ieder geval eerste familie van, van wie? Van je zusje, broer? Van mijn broertje, Chris. Oh, die acteur, dat is jouw broer. Dat is mijn broertje. Oh, is die vader? Oh, Hij is vader geworden dat, van een ongelooflijke mooie zoon. Dat soort Roddelnieuws interesseert me totaal niet. Maar gelukkig hebben we straks lunch waarin er nooit Roddelnieuws is. Nee, maar je, je praat wel tegen een kerstkind. Dus Jij bent ook kerstkip? Ja, ja, ja, ja, eerste kerstdag, zeker. Goedemorgen. En, en, en, Frank Dumas, betekent dat, dat dat je leven voor eeuwig verandert? Denk? Ja, maar wel een positieve zin. Ik hoef mijn rioaltje niet meer aan te doen. Nee, dus, <lacht> <lacht> ja, dit, Wat nee ik las het zin? nieuws ook. Het erg grappig, maar goed, ik ben ook eerste kerstdag geboren. Daar gaan we het niet over hebben lunch, we gaan het over hele andere dingen hebben. Trouwens, dus... waarom is die jurk en die patje peer weer weg? Is die gewoon een vrije dag aan het opnemen? Nou, die patje in jouw woorden, die moet hard werken, want die doet top 2000. Dus uh, hij vermaakt zich buiten gewoon. Luisteraars, uh, Freddy is moe van een beetje kletsen uh, op de Sorry Frank, wat heb je straks? We hebben straks in ons mediaforum Paul Reumer eh, te gast, directeur van de NTR en ook trouwens eh, commissaris bij Ajax. We gaan het hebben onder andere over het Twitter gedoe van Geert Wilders. Die heeft weer eens een keer voorpagina nieuws. Eh, Geert Wilders communiceert in 140 tekens. Dat is gewoon een journalistiek vrij bijzonder eh, fenomeen. Daarover gaan we het onder andere hebben en... Stand.nl? Stand.nl gaan we het hebben. Oh, dat is voor jou als jurist wel al aardig. Een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders is een goed idee, dat is de stelling. Een waardeloos idee. Ik ga luisteren zoals de Smeurders zegt. Iedereen hartstikke bedankt. Dit en ook... De Belastingbetaler. tot morgen. nummers dit dag. Kersttijd. Wintertijd. Tijd voor de marathon-interviews. U krijgt er zes dit jaar. Vanavond om acht uur. Drie uur lang. Koos van Dam, oud diplomaat en Arabist. Hij was 22 jaar ambassadeur. in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië. Een gesprek over een Arabische opstand die nog geen lente is. en over schuldige geschiedenis en vergiffenis.